Van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/slash ZZP. De Coöperatieve Rabobank. Onze Bank. Plus, beldunst. Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld! 15.000, wat verdikke we. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Het zijn de GEGA-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 GIG en 250 belminuten voor maar 5 euro! Bestel snel op Simpel.nl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 KLM en TUI gaan extra vluchten uitvoeren... om gestrande Nederlanders op te halen op Aruba, Bonaire en Curaçao. Vliegverkeer lag er een dag uit... vanwege de Amerikaanse legeroperatie in Venezuela. Dat vlak in de buurt ligt. De eerste Nederlanders worden morgen opgehaald. Uit het Amerikaanse consulaat in Amsterdam staan honderden mensen. Ze protesteren tegen de militaire operatie van de VS in Venezuela. Demonstranten zwaaien met rode vlaggen... en hebben borden met teksten als stop killing for oil. Achter het protest zitten een paar antifascistische en socialistische groepen. In het centrum van Assen heeft een grote brand gewoed... op de tweede etage van een flat. Alle bewoners moesten hun huizen uit. Ze zijn overgebracht naar een theater in de buurt, meldt RTV Drenthe. Sommigen kunnen voorlopig niet meer terug. Eén bewoner dat er ook in... En is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits morgen. Het winterweer houdt aan en het is de eerste dag na de kerstvakantie als iedereen weer aan het werk gaat. Ook treinreizigers moeten morgen rekening houden met vertragingen, zegt de NS. Dit weekend vielen door de sneeuw ook veel treinen uit. Vanmiddag is het in het zuiden droog en schijnt de zon. En elders is er een mix van zon, wolken en winterse buien. Dus één gaat in het binnenland, vier in het westen. En er waait een matige, aan zeekrachtige westenwind. En dit was het nieuws op 538. Situatie op het wegdek: 538 verkeer door Flitsmeister. Vier vertragingen in hoort de drie langste. Eerst op de A4 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoeverlaken, 16 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewouderdorp 6 en de A12 de laatste richting de Duitse grens. Door de grenscontroles in dichte hoofdrijbaan en 8 minuten. Controle op snel. Op de A7 Bolzmarkt richting Sneek hectometerpaal 132.8. Verderop de A7 Duitse grens Groningen 250,7. en uh, de A7 verderop dan de andere kant op Heerenveen Sneek eveneens bij 143.6. Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.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 Teleurgestelde gezichten tijdens Oud en Nieuw in New York. Waarom hoor je naar Alex Warren en Wiz Swiss DMC? No hey, hey. SwissDMC. Feel special, special No heaven on earth if I can't be with you Swim in your eyes so I can't tell the truth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 1 op de vijf is nep. Ja, tenminste, ja. Uh, ik, ik, ik, misschien heb jij het ook. Als je je op uh, de sociale media begeeft. Ik heb dat wel. Soms zie ik, ik zo'n filmpje op TikTok. En dan zie je een man die aan het knuffelen is met een krokodil. Dat je denkt... Nah is gestoord. Net echt, net echt. En dan zie ik ergens heel diep, verstopt in dat bericht... zie ik zo de hashtag AI. Dat dan, ja, dat is toch door computers gemaakt. Is onderzocht. Een op de vijf berichten... op sociale media. Tegenwoordig is... nep. Dat is of dus dat het fake news is... of dat het met AI gemaakt is. Goed om een beetje scherp op te zijn... dat je altijd nog even twee keer afvraagt... is dit wel echt? Even goed nakijken. Het is ook een verhaal van oud en nieuw uit New York. Mensen waren massaal naar de Brooklyn Bridge gekomen... omdat ze beelden hadden gezien... van een grote vuurwerkshow bij die brug. Eenmaal aangekomen was het donker en stil. Geen vuurwerk. Er gebeurde helemaal niks. Dat bleek dus een filmpje van jaren geleden te zijn. Ja, fake uh, vuurwerk. Geen vuurwerk in New York. Ik denk wel dat de hulpverleners daar een stuk rustiger oud en nieuw hadden dan de collega's in Nederland. Kleine gok, hoor. Het is 538 voor je zondagmiddag. Mijn naam is Floris Media. hoor je zo. Dit is nieuw bij 538 g Jack Rivers. Jouw hits, jouw 538 Nieuw. all the time. I know I will be fine. But right now, it just hurts. Can't let go. Down. En het is all about the money. Eind januari hier bij 538. Stuur een van jouw meest pijnlijke rekeningen in via 538.nl. En dan bestaat de kans dat 538 hem gaat betalen voor je in een nieuwe ronde. Hier met je rekening. from waiting. This motherfucker down, down, down.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 Dreams begin to. 538 op je, zondagmiddag, flores hier. Hopelijk ben je de sneeuw aan het uh, trotseren. Mocht je buiten zijn op dit moment, in heel veel soorten sneeuw, dat dichter weer met pijn besteden. Ik hoor allemaal mensen over Dry January. Ik merk er helemaal niks van. Alleen maar, uh, alleen maar neerslag. Hey, heb jij als je thuis komt, dat je een uh, vast ritueel hebt van, van dingen die je doet als je thuis komt? Ga maar eens even over nadenken. Het is namelijk onderzocht. Er is één ding wat bijna alle mensen doen als ze thuis komen. Wat dat is hoor je <truimert> ook?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 Op jouw nooit gedachte vakantie. Nu op Sunweb.nl het Holiday? Consumentenonderzoek bewijst: Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het. 538! Floris Molenaar. Wat heeft je zenuwstelsel te maken met thuiskomen? Je hoort het zo. 538!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 for the broken you know Coming Home bij 58. Ja, doe, doe jij dit ook? Ik moest eraan denken bij, uh, bij Coming Home, de titel van Shepard die je net hoorde. Ik las van de week namelijk ergens op het uh, internet een bericht over gewoontes... die mensen hebben als ze dus thuiskomen. Wanneer ze dat Coming Home moment hebben. Heel veel mensen die zuchten dus als ze thuiskomen. Dan doe je zo de deur open, ga je zo over de drempel en dan... En dat schijnt dus ook een functie te hebben. He, zo'n zo diepe zucht, dat activeert namelijk je parasympathische zenuwstelsel. Dat is de hele mond vol. Eigenlijk kom je daarmee in de ruststand. Even helemaal lekker ontspannen. Het zorgt er trouwens ook voor dat je de spanning loslaat... die je overdag meestal onbewust vasthoudt. En dan ben je ook met zo'n zucht je die vaak kwijt. Ja, mijn vriendin die zucht ook vaak als ze thuis komt. Maar dat is dan vooral omdat ze ziet dat ik nog steeds niet de was heb opgevouwen. Dat is alles behalve ruststand. Hè. Ook bij mij. Het is zondagmiddag. Je bent lekker bij 538. Floris hier, Robbie Williams en zondagmiddag entertainment aan de nieuwe van Alesso en Sasha. Dit is Destiny. Me entertain you. Mocht je nog op zoek zijn naar wat Januari entertainment, dan zit je gebakken hier bij 538. De komende twee weken win je ze namelijk hier. Tickets voor het inmiddels uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Het gaat allemaal plaatsvinden in Ahoy in Rotterdam en dat is een lekker feestje. Daar wil je bij zijn. Zondagmiddag is Radio 538 en de nieuwe Roxy Dekker. Ik weet dat je het niet vindt.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 Fluiten door je weekend met Warm Republic. I ain't worried, radio 538. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vandaag. Hé, hey, die dikke hit van Owl City uit de Zero's, ken je hem nog? Je hoort hem zo. skireis met school. En dit dan door ze toch iets wat oude iPod Nano, Owl City en Fireflies bij 5.38 op je zondagmiddag. Lekker dat je erbij bent. Dean Lewis hoor je zo meteen. Die gast die komt uit Australië. Australië. Dat wist je misschien wel, anders weet je het nu. In Australië hebben ze een hele bijzondere wet. En die wet die verbiedt iets tijdens het winkelen. Het is niet wat je denkt. Details hoor je zo.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 Plus speelboost. Ja. Serieus? Ja, oh, wat oh. oh, oh. een geld! 50.0, 50 dat verlikken me. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor Knap: de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. Knap, de bank voor ZZP'ers.